10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Turkije en Duitsland hebben elkaars ambassadeur op het matje geroepen. Turkije is boos over de opmerkingen die bondskanselier Merkel maandag maakte over de protesten in Turkije. Merkel zei dat de Turkse politie veel te hard heeft opgetreden tegen de demonstranten tegen premier Erdogan. En dat heeft ze overgebracht aan de ambassadeur. Analisten verwachten dat Duitsland nu volgende week geen deel zal willen nemen aan besprekingen over de Turkse toetreding tot de EU. Er worden sinds 2005 toetredingsgesprekken met Turkije gevoerd. Om het overleg voort te zetten, moeten alle 27 EU-lidstaten goedkeuring geven.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 Goedenavond, dit is Langs de Lijn van 21 juni 2013. Hebt u enig idee wat u exact 25 jaar geleden deed? Echt precies nu 25 jaar geleden. Ik kan u wat op weg helpen door te vertellen wat ik deed. Ik sprong samen met mijn vrienden op van de bank. Vloog er ook nog een paar in de armen en rende daarna schreeuwend door het huis. Wouters, meteen door naar Van Basten, Van Ja! Ja! Van Basten Ik dat er in een zin Precies nu, 25 jaar geleden, de 2-1 tegen West-Duitsland... in de halve finale van het EK was een feit. Straks aflevering 11 van onze serie. Terwijl bij het gasttoernooi van Rosmalen de finalisten bekend zijn... werd er gelood voor de eerste ronde van Wimbledon. Nummer 66, Robin Haase. We bij Mikhail Eugenie. Oei, dat kan beter in de eerste ronde voor Robin Haas. Dit weekend worden de kampioenstruien verdeeld in het wielrennen. Zondag strijden de mannen om het rood-wit-blauw met als favoriet Nicky Terpstra. Vorig jaar was hij iedereen te slim af en dat kan wel eens in zijn nadeel zijn. Ze hebben wel gezien wat ik vrijdag deed, dus ja, natuurlijk houden ze hem in de gaten. Maar uh, er zijn meer mannen in vorm en... Uh... Ik denk dat we al een spannende wedstrijd kunnen krijgen. Straks een uitgebreid gesprek met de titelverdediger. Tot 11 uur is er ook nog aandacht voor de Hockey World League. De ontknoping in de NBA. En er is een financieel meevalletje voor de Nederlandse paardensport. Allemaal in Langs de Lijn. keert de rust terug bij SC Heerenveen. Dat is de grote vraag nu directievoorzitter Robert Veenstra is opgestapt. Zijn vertrek was bijna onvermijdelijk na alle onrust. Zeker na de keiharde kritiek van Foppe de Haan vorige week. De vraag vanavond aan de Haan was of hij daarmee het laatste duwtje gaf. Dat weet ik niet. Daar heb ik geen idee van. Kijk, ik heb wel heel lang gewacht, want ik dacht van... het gaat kantelen, het gaat de goede kant op... We ja, hadden ze nog allemaal uh, gesprekken met uh, onder andere uh, Riemer van der Velde. Maar dat is uh, vastgelopen. Ja, en toen dacht ik van ja, ik, ik, ik, ik, en ik deed wat voor Heerenveen. Nou ja, zolang je niks zegt, word wat, wat je dan toch partij. Hoe ik het? ook ben verkeerd. Want nou, ik wilde niet partij worden van, uh, laten we zeggen, van, uh, van het gaat wel goed. Nee, het ging niet goed. Nou ja, toen dacht ik van ja, dat moet ik ook maar zeggen. En dan, en dan moet je ook maar gewoon zeggen wat je vindt. Dan is het ook duidelijk. Wat, wat, wat dacht u bij, had u het gevoel dat Veenstra ja, hier aan het verkwanselen was of zoiets? Nee, dat, dat denk ik niet. Maar. Je krijgt de opdracht van de Raad van commissarissen om te bezuinigen, bijvoorbeeld. Dat is gebeurd. En je gaat dat doen, dat is prima. Want als het moet, dan moet het. Maar dan gaat het om de manier... waarop. Hoe ga je dan met je personeel om? En hoe vertel je het? En er zijn... best ook heel veel mensen die in staat zijn... ondanks het feit dat ze een waardeloze mededeling moeten doen, dat mensen toch... het gevoel hebben van, ja, hij... vindt het ook zonde. Of... Uh, uh, hij leeft met me mee. Of... het kan niet anders. Dus ik voel me eigenlijk ook wel een beetje... solidair met de club. Oké. Okay. Ik vind het wel... heel vervelend. Maar ik kan het... Nou, hier was er niemand die het begreep. Dus de boodschap was verkeerd en op, misschien wel op het verkeerde moment. En er gebeuren ook veel te veel dingen: dat mensen tegen elkaar uitgespeeld werden. Nou ja, en dan krijg je dat, het, dat, het, dat het op een gegeven moment, dan hou je dat niet meer. Hè. Dan, dus dan gaat het naar buiten, dan uh, is er wat met een sponsor die begint zich te roeren. Nou ja, dat, en eigenlijk is dat precies. Het is gewoon een sneeuwbal die, die steeds uh, uh, dikker werd hè. en een enorme sneeuwbal werd. Had hij ook een duwtje nodig in uw ogen? Dat weet ik niet. Ik had zelf het gevoel van dat... Uh, t, want kijk, de raad van commissarissen en de directeur of de voorzitter, dat was wel een bolwerk. En die, die, die, naar buiten toe uh, waren ze wel één. Ze zeiden van oké, okay, hij is er. Uh, wij, uh, wij vinden dat hij zijn dingen goed doet. En wij staan achter hem tot zeg maar hoe lang. Wat moet er dan gebeuren met de raad van commissarissen als u zegt dat was één blok? Ja, nou ja, dus een onderzoek komt nu. En dat onderzoek is, hoort een onpartijdig onderzoek te zijn. Ik denk ook dat het, dat het zo is. En die komen met een, met een aanbeveling en die aanbeveling is bindend. Nou en als die dan zeggen van oké okay, het beleid is niet goed geweest, daar is het misgegaan, daar is het misgegaan. En het effect daarvan moet zijn dat de raad van commissarissen ook weg is of weg moet, dan moeten ze opstappen. Maar daar, daar moeten we op wachten want dat hebben we met elkaar besloten. Nou hieroverheen stond tot voor kort bekend als een hele ja, sympathieke club uit de provincie. Maar nu hebben we meer een idee van ja, dat is een slangenkuil geworden. Komt dat nou goed met die reputatie? Met ja, de... volgens mij is het. Kijk, eigenlijk is het, zit er zoveel uh, energie in. Maar als je keek hoe het op die zondag met supporters ging: dat er een, een, een paar duizend supporters komen om op een hele fatsoenlijke manier te protesteren. te luisteren naar wat mensen te vertellen hebben en hoe ze daarmee omgingen. Dat vond ik gewoon. Uh, uh, ja, fantastisch is niet een goed woord, maar het was wel een beetje indrukwekkend. He, want normaal is dan altijd rotzooi en een hoop gedoe en geschreeuw. Dat was helemaal niet. En, ja, en allemaal op een manier van, we willen met die club vooruit. Het moet anders, we willen vooruit. En welke kant moet het op, vindt u? Ja, we moeten wachten wat het, wat het onderzoek oplevert. En dan, en dan moet gewoon een soort uh, uh, frisse start maken. He, dus je zou kunnen zeggen van, we, waren, uh, we hadden de griep. En we hebben vandaag de, het eerste herstel, begint zich aan te tonen. Nou, en, maar we zijn er nog niet. Koortsvrij? We zijn, ja, ja we, we dalen weer naar 37.2. Dat was, was Foppe de Haan, 17 jaar was hij hoofdcoach bij Heerenveen. Clubicoon, nu aan de telefoon nog een clubicoon. Maarten de Jong, Mr. Heerenveen, goedenavond. Goedenavond. Ja, vorig jaar uh, moest je weg bij Herenveen. Je hebt er 30 jaar gewerkt. Speler, trainer, uh, teammanager van het vrouwenteam ook. Laten we zeggen, je symboliseert de achterban van Herenveen. Wat is jouw reactie uh, op het vertrek van Veenstra? Nou ja, goed, ik heb natuurlijk de laatste weken ook aardig kunnen volgen. En uh, nou ja, de stukken die geschreven werden, en daar heb ik zelf ook aan meegewerkt. Uh, hoe, hoe het ging en hoe het was... Ja, dat was op een gegeven moment geen houdbaarheid meer aan. En ja, het was eigenlijk wachten op het moment, laat ik het zo zeggen. Dus uh, het is jammer dat dat gebeurt, maar mm -hmm. het is wel tekenend. En je merkt gewoon dat de, de supporters, de, de mensen op de werkvloer en de sponsors... gewoon verder willen met die club. En dat gebeurt op dit moment niet. Nee, nou, er was heel veel kritiek op Veenstra, dat is duidelijk. Uh, er werd een, bijvoorbeeld een schrikbewind verweten. Kun je, kun je mij wat voorbeelden geven van hoe het er dan aan toe ging... Nou ja, maar het, het, toen, ik, toen ik teammanager was van uh, het vrouwenvoetbal uh, onder andere, toen hadden we regelmatig vergaderingen en daar moest de directie of eens ook naartoe. En dat gebeurde gewoon niet, terwijl hij wel keihard tegen de meiden zei dat hij daar aanwezig was. Nou, ik was er altijd en voor de rest was er van de, niemand van de directie aanwezig. Nee. Uh, dus dat bracht hij wel naar buiten, maar dat was dus niet zo. Ja, plus het feit uh, dat, dat je dus gesprekken met hem had en dat hij blij was uh, dat oudspelers aanwezig waren, daar ging hij gebruik van maken. Nou, daar is helemaal niks mee gebeurd, helemaal niks mee gedaan. En, en vooral mensen die er al zo lang werken is het gewoon jammer dat je daar niks mee doet. Nee, He, heb je gesprekken met, heb je goede gesprekken met hem gevoerd? Uh, worden mensen bij hem uitgenodigd om, om te praten over hoe het gaat? Nou, ik heb één gesprek met hem gehad, dat toen hij kwam en na die tijd nooit weer. En uh, ja, dat, dat, dat is gewoon tekenend. En hetzelfde dat, dat ik dus afscheid krijg en dat je op een meter naast me staat en meneer zijn hand geeft of aankijkt. Ja, dat vind ik gewoon heel, heel, ja, ik zit zo niet in elkaar. Ik bedoel, als iemand daar zo lang werkt, dan, dan ja, dan geef je toch een hand of een mailtje of een smsje. En dat is totaal niet gebeurd. Nee, hij stond naast je op je afscheid, zei je dat nou? Nou, niet op mijn afscheid. Oh. Bij Jan van Erven was afscheid feest. Toen ja. stond hij naast me. Dus, uh, dus hij wist dat ook mijn laatste dag was. Ja. Maar gewoon geen zeggen. Dat vind ik gewoon onmenselijk. En ja, dat, dat, ja, daar heb ik heel veel moeite mee. Want, want zo ga je niet met je mensen om. En ja, dat merk je ook onder het personeel. Hè. De communicatie onderling uh, ging niet meer goed. Uh, mensen wisten niet op een gegeven moment waar ze daar aan toe waren. En dat zijn toch belangrijke elementen binnen een club. van ja. Hoe ga je met mensen om en hoe communiceer je? En dat mis je. En ik merk gewoon nu... Uh, ook dat mensen aan mij vragen, van, ja, hoe komt het met de club zelf? Ik krijg uh, mailtjes van sponsors. Ja, ik wil die kaar wel gaan trekken als oud speler. Ik wil, ik wil de lijn wel weer doorzetten zodat ze bezig waren. Daar ben ik helemaal uh, voor toe bereid. Ja. Um, Foppe de Haan heeft bijvoorbeeld vorige week ook gezegd... die sprak over feodaal leiderschap. Hij zei ook dat uh, medewerkers hartstikke bang waren voor uh, Robert Veenstra. Is dat iets dat je ook herkent? Ja, zeker herken ik en zeker op het feit dat, dat uh, waar ik werk, op mijn afdeling... Uh, daar was toen nog ook onder andere de kidsclub, de juniorclub... Uh, die meiden waren gewoon, ja, gewoon bang om, om dingen te doen of actie ondernemen. Want ze hadden het gevoel van ja, of onze mails worden gecontroleerd... of we worden afgeluisterd. Nou ja, als je in zo'n werksweertje zit, ja, dat is niet echt uh, uh, positief. Nee, maar hebben jullie, hebben jullie daar ook bewijzen van dat hij die, dat, die dat soort dingen deed? Dat die, nee, uh... nee, maar dat, dat gevoel had je gewoon. Ja. He, omdat je uh, heel vaak merkt, als je ergens mee bezig was, uh, dat, dat het dan via een andere lijn, via, ook via de commerciële afdeling of via de, de, de manager die boven ons stond: van oké, okay, uh, jullie zijn daar en daar mee bezig, maar dat gaat dus niet door. En terwijl je daar helemaal nog geen gesprekken mee over had gehad. Dus dat kwam ergens weg. Ja. En waar, dat wist niemand. Dat was nee. heel typerend. Heel duidelijk is ook dat, dat mensen zeggen het is kil en, en ongezellig geworden. Dan denk ik meteen, ja maar kom op, het is een keiharde zakenwereld toch geworden, die voetbalwereld. Ja, dat klopt, dat klopt. Kijk, toen in mijn tijd was voetbal was fun en ja, de paar mensen die geld en zo was het toen. Eh, voetbal is nu een bedrijfsleven geworden, maar aan de andere kant is het wel een voetbalbedrijf. Hè. En eh, voetbal is leuk, is humor. Uh, is het mooiste beroep wat er staat, bestaat. Daar moet je ook wat mee doen. Daar moet je van genieten. Ja, en, en, en dat zweertje was er op het moment gewoon helemaal niet. En, is, en dat is gewoon heel jammerlijk. Hij is uh, drie jaar directievoorzitter geweest... en volgens mij is in die tijd Heerenveen toch... een behoorlijk financieel gezonde club geworden. Is dat dan niet zijn nou, verdiensten? Ik, daar kan ik niet over oordelen, want ik heb die cijfers nooit gezien. Uh, het enige wat mij toen opviel... en daar ben ik gewoon eerlijk, eerlijk in dat toen werd gezegd van... oké, okay, we hebben 250.000 euro overgehouden dit jaar. Ja, dat klopt. Dat was het budget van vrouwenvoetbal. Dan, dan is heel makkelijk te praten. Maar ik bedoel, ik weet verder niet uh, in de boekhouding hoe het ervoor staat. Geen idee. Daar werden wij ook nooit over geïnformeerd als club. Je werd wel eens verteld van oké, okay, we gaan de goede kant op. Maar hoe of wat? Ja. ja, maar snap je wat ik, ik broek... wat ik bedoel? is? Uh, um, ja, het is gewoon een, een, een, zakel een zakelijk leider, ja, laat ik het klopt. zo zeggen. Ja, ja. ja, dat klopt. Dat kan ook wel. Alleen naast een zakelijk leider die saneert, zou je dus een voetbalman moeten hebben die verstand heeft van voetbal. Laat je even heel simpel het voorbeeld van is wat Kruis zei ooit van, uh, oké, okay, ik, ik, ik heb verstand van voetballen, maar geen verstand van geld of commercie, daar heb ik mijn mensen voor en daar communiceer je mee. Kijk, op die manier kun je ook werken. En ik denk dat dat op het moment het belangrijkste voor veel is, aangezien, we hadden een voorzet die zich volgens mij, met alle dingen bezig hield, ja, dat werkt dan op een gegeven moment niet. Dus Weg. en dat is heel jammerlijk, en dat gaat dan, als een rode draad door je club lopen, en mensen worden onzeker, sponsors worden onzeker. Ja, we hebben met recessie te maken, maar ik, daar geloof ik niet zo hard in. Want mensen die je club waarom hard toedragen, ja, die betalen ook gewoon het geld voor, voor, voor hun seizoenkaart of wat dan ook. He, dus ja, er werd heel veel onzekerheid kwam met door. En ja, dat is dan heel moeilijk werken. Hoe ja. we moet het nu verder met heerveen? Ja, goed, ik, ik, ik, ik werd vanmorgen ook al gebeld. Ja, ik zei, ja goed, ik, ik, ik doe toch niks. Op het moment, dus ik zei, ik wil die kabel trekken. Ik wil wel het boek voor de club. de contacten weer onderhouden met sponsoren, met supporters en personeel. Zodat we alles weer op de rails krijgen. En dat is denk ik gewoon het belangrijkste. Kijk, de achterban wil wel, hè. Als je kijkt dat laatst was er een, een, een leuke demonstratie op het de stadion, dat er duizenden mensen op afkomen, eh, op een hele gemoeilijke manier. Ja, de mensen willen gewoon graag, ze willen hun club allemaal graag helpen. Ja. Maar wel op de juiste weg. En dat is denk ik het belangrijkste op het moment. Is die onrust nu voorbij met het, uh, het opstappen van Robert Veenstra? Nou, dat weet ik niet, want er komt natuurlijk nog een onderzoek, een onafhankelijk onderzoek. En dat zal ook uitwijzen van hoe of wat. Misschien dat er meerdere mensen moeten verdwijnen, dat weet ik niet. Maar op het moment dat je dat weet, kun je een paar stappen ondernemen. En dat is denk ik even afwachten. Ik hoop alleen dat het niet te lang duurt, aangezien nou ja, het eerste team begint alweer te trainen deze week. En de competitie staat ook weer zo voor de deur. Dus je moet zorgen dat je voordat je stapt de onrust de deur uit hebt en dat je een beleid wat mensen denken van ja, hier kunnen wij ons in vinden. Ja, nou, Mr. Hereveen, Maarten de Jong wil de kar wel trekken. Dat u het even weet thuis. Ja, ja dat is geen enkel probleem. Dat heb ik altijd gedaan. Dat weet je wel, hè? <laughs> ja. Maarten de Jong, hartelijk dank voor je reactie. En, ja, uh, gedaan. avond. Dag. En natuurlijk hebben we ook uh, de hele dag geprobeerd uh, Robert Veenstraat te bereiken. Dat lijkt me duidelijk. Maar hij weigert te reageren. Dan gaan we door naar tennis. Op het grastoernooi van Rosmalen... wordt uh, morgen de mannen- en de vrouwenfinale gespeeld. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Laten we even beginnen met de mannen. Nicola Mahu tegen Stanislas Wawrinka. Is dat een finale waar jij blij van wordt? Nou, Favrinka is natuurlijk een hele mooie naam. Dat is toch een beetje buiten de grote vier van uh, dit seizoen. De man die zich in de kijker heeft gespeeld. Hij is nu ja, gestegen in de top 10 van de wereld. Hij is nummer 10. Ja. En hij speelt altijd fantastische wedstrijd. Dus dat is gewoon een hele mooie naam. Maar ja, je doelt er natuurlijk op dat uh, David Ferrer, de titelverdediger... en als eerste geplaatste Spanjaard en de finalist van Parijs... ja, die hebben we niet. Die verliest dan hier in de eerste ronde. Ja, dat kan gebeuren. Gras is en blijft toch een rare ondergrond. Uh, je moet een beetje geluk hebben. Uh, de krachtsverschillen zijn veel kleiner. En ja, hij verloor van uh, Malisse de Belg. En uh, ja, die deed het gewoon heel erg goed, dit toernooi. Zoals uh, vier jaar op rij uh, bereikte hij de halve finale. Maar vandaag was uh, ja, zijn kruid uh, uh, op. En hij verloor van uh, Nicolas Mahu. Dus Favrinka, mooie finalist. Mahu hele goede grastennisser, een beetje verrassende finalist. Hij heeft nog nooit een ATP-titel gewonnen, begreep ik, hè? Nee, dat klopt. En als je naar zijn ranking kijkt nu, hij staat 240. En ja, dat is dan weer zo'n statistiekje. Uh, dat is de uh, laagste finalist van dit seizoen in 2013. Nou is hij natuurlijk veel beter dan die ranking aangeeft. Nou, dat ja. heeft alles te maken dat hij zes maanden uh, niet gespeeld heeft... vanwege een knieblessure. Nou, Dan duikel je op die ranglijst. Hij is natuurlijk 31 jaar. Hij is geen, geen wereldtopper, maar op gras speelt hij heel goed. Twee finales haalde hij in zijn carrière. En laten die nou net toevallig op het gras zijn van Queens, Newport... en nu de derde keer in Rosmalen. Dus hij kan wel wat op gras. Ja, Als ik aan Nicolas Mahou denk, dan denk ik aan een hele, hele, hele ja. lange partij... Inderdaad, uh, dat, dat was uh, Wimbledon 2010 tegen John Isner. Hè. Ja. Hij verloor die wedstrijd 70 68 na 11 uur en vijf minuten tennis na, na ruim drie dagen en, en nog wat. En uh, ja, hij heeft daar zijn, uh, zijn bekendheid uh, vergaard. En dat is natuurlijk zijn allerbelangrijkste wedstrijd geweest in zijn carrière. Ondanks het feit dat hij die wedstrijd verloor. Ja, nou laten we hopen dat het morgen iets minder lang duurt. Laten, uh, ja, tegen... nou, we, hebben we hebben een tiebreak in de derde, dus ja. uh, dat scheelt. Precies, tegen uh, Stanislas Wawrinka. Dan de vrouwen, Simona Halep tegen Kirsten Flipkens... Uh, die Roemeense, die, die is aan een geweldige reeks bezig. Hè? Welke indruk maakten ze vandaag op jou? Ja, heel goed, heel goed. Maar eerder al hoor, ik heb er in Rome op het gravel zien spelen. Toen vond ik het al uh, bijzonder goed. In Parijs heb ik er zien spelen. Uh, sterk, uh, fysiek. Uh, uh, die blijft gaan. Die blijft lopen. Uh, geweldige mentaliteit. En ze heeft vorige week net een WTA-toernooi gewonnen. Dus ja, die is in de winning mood. En dan maakt het niet uit of je nou op gravel staat of op gras. Uh, je blijft winnen. Want uh, ja, je hebt enorm veel vertrouwen. Dus uh, ongeplaatst in de finale, maar wel een top. 50-speelster, dus gewoon een prima speelster. Tegen de Belgische Kirsten Flipkens. Flipper bijnaam. Uh, nou ja, leuk. Veel Belgische fans op de tribunes. Ze woont hier ongeveer 40 minuten vandaan. Uh, vorig jaar haalden ze al de halve finale. Dat was uh, het moment dat haar opmars op de wereldranglijst begon. Want toen stond ze ook iets euh, nou, richting 200. Ze staat nu 20 in de wereld. Dus zo zie je met hard werken, met een beetje geloof... een beetje geluk hier en daar... dat je in een jaar ineens euh, 20 in de wereld kan staan. Dus Kirsten Flipkens, euh, de Belgische... tegen de Roemeense Simona Halep. Ondertussen is er ook geloot voor Wimbledon. begint uh, maandag vandaag uh, die loting. Dus Robin Haas heeft het weer niet getroffen, kunnen we wel zeggen. Hij speelt tegen Michael. Michel Yushni, zie, ja, zie jij wel kansen voor hem? Uh, nou, hij heeft uh, tegen Yushni drie keer gespeeld en drie keer verloren. Dat wil zeggen dat hij uh, ja, eigenlijk niet zoveel kansen heeft. Jusni, nee. 28 in de wereld. Ook nog eens een hele goede grasspeler. Um, hij speelt tegen uh, ja, Hazen, van wie hij al op een aantal fronten heeft gewonnen. Uh, Hazen moet gewoon een hele, hele goede dag hebben om van Juschny te winnen. En dat ook nog eens dan drie sets volhouden. Want ja, Wimbledon is natuurlijk wel een best of five. Ja, maar het lijkt, lijkt het maar zo of heeft Haase nou wel vaker... van die ongelukkige lotingen bij Grand Slams? Ja, heel vaak. Hij heeft, uh, heeft echt pech. Hij speelt uh, ook vaak tegen toppers. Uh. We hebben hem ook twee keer tegen Andy Roddick in Australië zien, zien spelen. Uh, Leighton Hewitt heeft hier een keer getroffen. Uh, Nadal een keer in de tweede ronde, Yushni ook... Um, ja, hij, het, hij heeft daar een beetje pech mee. Ja, je moet dan hopen, het tweede deel van zijn carrière... dat het eens een keertje mee zit. Ja, tot slot nog even Marcella Michelle Krajcik. heeft het nou ook niet echt getroffen. Uh, nee. Nummer zes van de wereld, daar staat zij tegenover. Ja, de Chinese Nali. En dat is natuurlijk ook een hele grote naam. Op een grote baan, dat weet je. Uh, Krajcik speelt uh, overigens wel graag op gras. Hij heeft dit jaar gewoon uh, nu leuk gespeeld. Uh, maar dat het moeilijk wordt, dat uh, mogen duidelijk zijn. Dank je wel, Marcella Mesker. Aanstaande maandag begint Wimbledon. Dan gaan we verder met basketbal. Miami Heat heeft voor de tweede keer op rijden NBA-titel gewonnen. In het beslissende zevende duel... werd San Antonio Spurs met 95-88 verslagen. Mart Smeets, goedenavond. Is Miami de terechte winnaar? Uh, ja, Dion, terecht. Uh, ja. Als je vier wedstrijden wint en je tegenpartij drie, dan kan je altijd zeggen: van het is een marge van maar één. Maar de laatste wedstrijd was, de beslissende wedstrijd was voor de Miami Heat. Toegegeven, die ploeg speelde thuis. En ook toegegeven, de één laatste wedstrijd was ook in Miami. Er zijn altijd uh, Puritijnen in Amerika die zeggen dat het uh, bijna unfair is om de wedstrijdverdeling 2-3-2 te spelen. Dus je speelt eerst twee thuis, dan drie uit en dan weer twee thuis. En degene die vier thuiswedstrijden heeft... heeft de beste cijfers over het normale seizoen gehad. En dat was Miami. En Miami heeft daar wel voordeel van gehad. Beide ploegen, zowel de Spurs als de Heat... hebben één uitwedstrijd gewonnen. En de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen... dat de Spurs dichter bij de titel waren dan ooit... toen ze de zesde wedstrijd bijna voor het grijpen hadden. En er, wegens misschien niet heel attent rebounden van de Spurs... een overwinning aan zat te komen... Voor de speurs, maar die ging op het allerlaatste moment door die Ray Allen scoren, die er een driepunter in gooide, toch nog naar Miami. De cijfers liggen niet in deze. Dus wat dat betreft ben ik geneigd te zeggen: oké, okay, terecht. Maar het doet wel pijn omdat. En ik denk dat ik daar niet alleen in sta. Een heleboel basketballiefhebbers hebben dat. Omdat de uitstraling van San Antonio veel en veel sympathieker was dan die van Miami. Maar met uitstraling win je niet. Je wint doordat je er meer ballen ingooit dan je tegenstander. En dat hebben ze van Miami gedaan. Je hebt al heel veel NBA-finales gezien in je carrière. Is dit nou de leukste serie in jaren? Was dit de leukste serie in jaren? Ja, dit was de leukste serie in jaren. Je moet heel ver teruggaan. Tien, misschien wel, wel nog meer jaar... om naar zo'n spannende serie te gaan. Omdat je dus die die merkwaardige uh, ploeg uit Miami had met de, de Big Three. Op zich is dat al heel gek dat je jezelf de Big Three noemt. Want laten we niet vergeten, wedstrijd 6 werd eruit het vuur gesleept... door een speler die geen lid is van de Big Three. Ray Allen won die wedstrijd en Ray Allen is nooit een Big Three-man geweest. De Big Three, dat waren uh, LeBron James en Chris Bosch en Dwayne Wade En die, die leken boven de rest te staan... En die stonden dus met drieën tegenover de Spurs. En ze hadden dan wat, laat ik zeggen, wat kruimelwerk om zich heen. Nou, dat is dus een misverstand geweest. Dat kruimelwerk is heel erg belangrijk geweest. Ellen is heel belangrijk geweest uh, in, in wedstrijd nummer zes. Uh, wedstrijden worden gemaakt door ploegen en niet door mensen alleen. Dat, dat heb ik er wel van geleerd. Uh, en hoe moeten we deze serie herinneren? Toch wel weer als LeBron James... die eindelijk zijn goede benen vond. Maar toch ook dat um, leeftijd soms niet telt. En ik zeg met nadruk soms. Um, er liep een 38-jarige speler in het veld, uh, Tim Duncan. En op 38-jarige leeftijd hoor je een beetje uh, sleet in de benen te hebben. Nou, er was heel weinig van te zien. Het was jammer... Echter, dat hij, juist hij, in wedstrijd zes de laatste secondes niet meemaakte... want waarschijnlijk had hij de belangrijke ballen wel kunnen vangen... waar zijn kleinere ploeggenoten dat niet deden. Maar goed, dat is, dat is, uh, dat is voor, voor, voor later, dat is voor analisten. Um, het was dus leuk. Ja, het, aan alle kanten was het leuk. Je hebt al uh, wat spelers genoemd. Je hebt uh, in ieder geval heel veel topspelers aan het werk gezien. Wie waren volgens jou nou echt de opvallendste spelers? Opvallende spelers. Wie wil je horen? Uh, Tony Parker speelde geblesseerd. Hij had een hamstringblessure en daar speelde hij zich doorheen. Dat is heel erg knap. En hij speelde, heb ik begrepen, op een gegeven ogenblik op 40, 50 procent en niet meer. Hij schijnt ergens ook geroepen te hebben... ik kan bij iedere volgende actie die spier nu scheuren. Dat is heel gevaarlijk. Uh, naast Parker uh, hebben we Tim Duncan, die heb ik net genoemd... Duncan heeft een fantastische serie gespeeld en kan helaas, helaas op 38-jarige leeftijd niet met een titel thuiskomen. Um, Manu Ginobili, de Argentijn van de Spurs, die deed ook iets merkwaardigs. Midden in de serie gaf hij een interview en toen zei hij tegen een Argentijnse collega um, dat hij erover dacht om te stoppen. En ik heb altijd geleerd dat als mensen dat zeggen in de sport, dan zijn ze eigenlijk al gestopt. Maar het antwoord was heel erg leuk. Want Ginobili speelde in de aansluitende wedstrijd... echt de pannen van de daken. Dus die heeft heel goed gespeeld. En de grote winst is natuurlijk Leonard, De 21-jarige nieuwe, jonge speler van de Spurs. Daar kunnen ze op verder bouwen. Dat is een heerlijke speler om naar te kijken. Die was niet te beroerd om over de grond te duiken. Die was echt fantastisch aanwezig. En dan kom ik meteen naar de spelers van Miami. James was er soms helemaal niet... En toch beslist hij belangrijke wedstrijden. Bosch speelde verschrikkelijke partijen. En toch kreeg hij er soms fantastisch in. Um, Dwayne Wade had ontzettend veel schotpogingen nodig. Maar op de momenten dat hij er moest zijn, als het erom ging... als het de nitty-gritty time was van de wedstrijden, dan was hij er. Dus de Big Three hebben wel verdiensten, maar zij waren het niet alleen. De rest van Miami, heeft echt meegeholpen. En ze zijn vrij rustig gecoacht. Dat moet ik ook zeggen. Ja, door Eric Spoelstra. De 42-jarige coach van de uh, Heat. Heeft de basketbalwereld, nog wat van deze serie kunnen leren? Dat de NBA nog altijd uh, probeert... om de machtigste, rijkste... Uh, sportorganisatie van de wereld te worden. Ze waren er dit jaar in geslaagd... om werkelijk over de hele wereld... live wedstrijden te krijgen. Uh, ik, ik mag dan bij Sport1 mag ik het live-commentaar doen. Het nadeel is dat je dat om drie uur s'nachts doet... maar het voordeel is dat je dan een hele wedstrijd doet. En dat was in heel veel landen over de wereld live te zien. En de sociale media worden ook heel erg um, aangestuurd door de NBA. Als je ooit een keer ja hebt gezegd... dan krijg je de hele dag door krijg je allerlei teksten van de NBA. Dat doen ze toch wel verdraaide knap. En... Ja, natuurlijk, ze willen er alles mee verkopen. Je shirtjes, petjes, trainingspakken, weet ik veel wat allemaal. En dat wordt maar in één grote golf naar je opgestuurd. De commerciële aanpak van de NBA bleek weer eens voor te lopen... op de rest van de grote sportbonden, op het IOC, NFL, NHL en MLB. Wat dat betreft is de NBA wel, wel heel erg vooruit aan het denken. Stern gaat nu weg... Die heeft zijn tijd gehad en die kan terugkijken op een prachtige tijd. Hij heeft inderdaad de NBA tot de meest bekende grote sportorganisatie ter wereld gemaakt. Rijk, machtig en de um, best, best is yet become. Ik uh, Ik heb met heel veel plezier naar deze NBA finale gekeken. Ik heb ontzettend veel geleerd. Dankjewel Mart. Het is uh, ja, half elf en dus tijd voor de dagelijkse serie van het EK-voetbal 1988. 25 jaar geleden speelde het Nederlands elftal de halve finale in Hamburg. Een bijdrage van Robert Meder en Edwin Cornelissen. Het Europees Kampioenschap voetbal van 1988. Het is dinsdag 21 juni. In Hamburg speelt het Nederlands elftal de halve finale tegen West-Duitsland. Het Stadion is goed bevolkt, uiteraard uitverkocht, 60.000 man is de capaciteit van het stadion en naar schatting zijn er toch rond de 10.000 in het oranje gestoken Nederlandse supporters om het team van Rinespiegels en Nolderuiteren hier aan te moedigen. Een wedstrijd met een voorgeschiedenis. Een wedstrijd die in ieder geval in zich geeft dat Nederland eindelijk na 32 jaar wel eens wil winnen van de Duitsers. In 1956 namelijk was het voor het laatst dat het Nederlands elftal van de Duitsland kon winnen. Bij Iedereen leeft het besef dat er niet rechtgezet moet worden. Niet rechtgezet moet worden na 1974, toen Nederland groot onrecht werd aangedaan in de finale in München. Het bal is dit de hoogte van de middellijn is voor Borovka. Koeman heeft goede blik aan lichaam erop. Nederland kan misschien die aan counter niet gaan doen. Hoe een lange pas echt. Van Koeman helemaal aan de linkerkant de van het spel. Gaat de uh, verpakking, gaat de kant op Die gaat schieten mee, die gaat stappen. En die wordt dan onderuit gehaald. Ja, nee. Hij kan in ieder geval de bal niet onder controle houden. Maar een hele gevaarlijke 1-1 situatie. Rol verdedigt eruit. Blind wordt eruit verdedigd. Daar moet uh, Ronald Koeman zich meestal van kunnen maken. En toespelen op Hans van Breukelen. Doet hij een beetje worden. Oeh, maar dan moet van Breukelen heel snel de doel uitkomen. En we uh, Nederland nog even een Duitser mee. Maar dat was wel degelijk een weer de van Ronald Koeman. We het is Bart Mil die hier op het spel blijft liggen. Mil loopt dus sterk in en Van Breukele geeft hem dan ook toch wel een knak door. En gaat dan even over Mil gebogen staan om hem eventjes onvervals toe te voegen dat dit niet meer hoeft. En via Bremen gaan we dan het signaal van Gijs de IKNA aanhoren. Een boeiende ontmoeting tussen West Duitsland en Nederland. Rusland 0-0. Terwijl we nu in zijn van de aftrap. Opvallend trouwens dat Nederland veel eerder op het veld was uh, dan de Duitsers. Ook misschien die tekenen voor het zelfvertrouwen. Bluff heeft Nederland in ieder geval duidelijk genoeg getoond uh, in de eerste helft. En dus kijken of dat nou in de tweede helft... ...resulteert in een goal. Misschien dat Nederland nu iets kan doen. Via Panenburg heeft hij wel goed mee richting. En Koemer kan niet erbij komen. Het is elke iemand die de bal voor in. En Koemer erbij kan komen pakt. En zo hadden we een tiefte in het spel. Belangrijkste diepte. Terwijl iemand zegt dat hij geraakt is. A oh, au zegt hij. Oh! En dan komt ik naar de bij. Totale ja, irritatie. Aanstellerij. En uh, ja, dit zijn natuurlijk dingen die een scheidsrechter kunnen beïnvloeden. Ook van Beckenbauer komt uh, weer op de tartanbaan staan. Dit is absoluut niets aan de hand. De naar Kriensman die ver doorgevallen is. de buurt van de middencirkel met een vaste bewaker van Tinkerbij. Vooral in Kriensman. Gaat nu richting het zandgebied. Gaat erin. Kijk uit. Kriensman gaat heel ver komen. De er en de op en de huid ja, schieten Rijkaard erop, op Rijkaard. de pedal. En hij kan erop wachten. Rijkaard, dan is hij op een pedal. Hij zoekt de steen op van Rijkaard. Hij valt er dan overheen. Rijkaard zat. Deze dag komt te kijken. En de naar tegen Ria. Die ze dan toch een thuisluit en dan zien we nog een keer in de herhaling. Die man gaat heel snel de tafeltjes binnen. Parteert 1 2 man Gaat het even Koen op? Ja, en dan komt hier het krijgen toch, Die kan er inderdaad toch een penalty geven. En Van Breukelen gaat er nog even een duizenden strakje doen. Die zegt tegen Ria: Nou, je bent lekker bezig, jongen. Goed gedaan. maar we lopen krijgen de Duitsers een penalty te nemen. Lekkerbouwen heel stoïcijf, daar kijken. Daar komt de aanloop van Matthäus. Gaan nou, we dan volgens mij die Duitsers. Matthäus kijkt en wacht Met zijn aanloop. Gaat nu de aanlopen. Daar komt het schot van Matthäus. En die gaat er Oh, die gaat er direct oh, De hand van de is Van de was er tegenaan. Maar niet, maar... Het is toch weer gebeurd. Er wordt toch weer een oor aangenaaid. Het is schandalig uh, geworden. Maar goed, de Duitsers staan tegen de verhouding in op voorsprong. 1 tegen 0. Gunnett met een balbekind. Geef hem naar Wouters. We hoeven niet te verliezen van deze Duitse ploeg. De verzorgers wonen zomaar het veld in. Hoe is het mogelijk? Een Beukelen staat erbij. Hoe is dit allemaal mogelijk? Er dus zijn twee verzorgers in het veld. En nu dan die UEFA-waarnemer die ze eruit moet trekken. Michon Dieven ook nu op het veld staat. En wat gebeurt er nu allemaal? We lopen de scheidszet er naartoe. En nou, ja, dit wordt een tumult een is onvoorstelbaar. En Nederland moet oppassen dat het in deze draaikolk van verontwaardiging niet meegaat het moeras in. Want we hoeven niet te verliezen van deze ploeg. Nog uh, 27 minuten. En dan weten we hoe deze wedstrijd eindigt als we geen verlenging krijgen want ik heb toch nog hoop op een Nederlands doelpunt. Erwin Koeman, terwijl Wim Kieft hem graag wil hebben, maar die wordt goed afgedekt door Andreas Bremer. Dus de opening maar aan de andere kant van het veld verzocht bij van Basten die de bal aan heeft op de 16 meter gaat ontvlucht om Nicolae heen. Kan hij er wat mee doen? En laat zich vallen, maar dat is aan de hand. Ja, is ja wel. een penalty. Oh, wat oh. is de een penalty. Man, dat? Is penalty. Dat is helemaal geen penalty. Nou, no, Man heeft no, dit, no. dit is gek geworden. Denk aan de ene kant, ik heb een penalty gegeven, dat is er geen één. Ik geef er nu aan de andere kant wel een. Maar oh, als die er maar ingaat, we krijgen nu een hele hoop koude oorlog. Maar als hij erin gaat, staan we op gelijke hoogte. Collega Bert Nederland durft niet te kijken. Als de bal wordt genomen, hij... ja, ja, ja. ja, Ja, We staan op gelijke hoogte! Nederland op 1-1, en nu wil ik het wel eens zien, want nu moeten we er overheen, hè? Ja, ja, ja, ja, die gekke voetbal, wat heeft hij nog een ijzeren die Groningen nog wel heeft in het zaalgebied. We zitten nog in de race voor de Europese titel, zo hebben we nog te spelen. Drie minuten en staat het nog steeds 1-1, en moeten de jongens en onze stemmen misschien aan een verlenging gaan denken. Van Tegelen kan misschien doorgaan naar de middenlijn, Nog altijd Van Tegelen, nee, die heeft ook al geen haast. Dus de konden tikken weg. We zijn op weg naar de verlenging van 2 een kwartier. Maar Koeman, Koeman gaat het misschien nog een keer proberen via een lange bal. Ja hoor, doet hij inderdaad. knap nou Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Barstel, Van Verbarstel. schiet! Ja ja, ja. ja, ja. Stop, stop, stop, stop, stop, in één zin. Dat brengt er weer op en is daar ineens die gekke van pakken. We zeggen dat ze hij in Nederland speelden En ineens komt hij naar land van Polen. En tikt die bal in de eindelijk toe. Langs Eiken-Ibo. -e hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk, zeg. Die gekke van Bartsen. Je denkt dat hij allemaal in het Nederlandse slapen En ineens is hij daar. En wij zijn de Hawaii-spelers. Die zijn helemaal stadion uit ongeveer. Ja, dan komen ze nu terug. 11.000 controle aangevlagen. Er staat er nog toch nog gerechtigheid. Gaan we dan voor het eerst na 32 jaar van Duitsland winnen? Het ziet er eruit, want we hebben officieel nog 15 seconden. En nu is het de vraag, de handvraag, hoeveel tijd gaat de IA toch bij tellen? De Duitsers gaan het nog een keer proberen via Borovka. Weggekopt, op de mannen van We halen nog helemaal over de zijlijn. Gewoon ongevaarlijk, inwoord voor Nederland. En hier gaat de bal ophalen. Gaat hij afsluiten? Ja, hij sluit af. We zitten in de finale. Nederland heeft de finale gehaald. En daar komt Pierre op het veld in. Daar komt Onderwijs op het veld in. En vieren de Nederlandse tweet. En er staat de Duitsers. Die komen voorbij om te geven te kijken. Er is pierre toppeling plotseling de Komt in het veld. De reserves komen in het veld. Nederland in de finale. Duitsland is uitgeschakeld. Een terechte overwinning van 2 tegen 1 tegen Duitsland alle frustraties ik van... die alle hebt, ik ik al Ja, ik sta hier in de katakombe. Ik moet alleen even kijken hoe lang dat duurt. Ik probeer me nu te verschuilen achter een cameraman. En uh, ja, dan zie ik in de verte de Nederlandse spelers aankomen. Maar hier zie ik ook Thomas Bethold aankomen. En al die Duitsers die verslagen zijn. En eindelijk sinds 1956 zijn we erin geslaagd. Ook de uh, bondscoach Frans Wekkenbouwer loopt hier langs. Die loopt er met tranen in de ogen. Eindelijk zijn ze verslagen in de slotfase van de wedstrijd. Dat verhaal zijn we nu nog een keer verloren. En dan uh, zien we hier die Duitsers met name langskomen. Omdat in eerste instantie uh, de Nederlanders nog op het veld staan. De Nederlanders die uh, op een ongelooflijke manier feest gaan vieren. En aan hun supporters gaan. En hier lopen al die Duitse jongens. Hier loopt Kohler langs. En de wisselspelers. En die, uh, en die mannetjes die we de hele tijd op het veld hebben gezien. Ze zijn aangeslagen. Maar u wilt natuurlijk direct de Nederlandse stem krijgen van een overwinnaar. Ik moet daar een heel even nog op wachten. We staan in de finale. De beste ploeg hoort daarin thuis. En wij waren tegen de manschaf duidelijk de betere. Geen moment konden ze ons bedreigen. Vandaan dat ze al snel hun smerigheden uit de kast haalden. Het dagboek van Ronald Koeman. Matthäus, Fuller en Mil zijn meesters in het provo provoceren en uitlokken. Ik kreeg gedurende de wedstrijd een vreselijk hekel aan die mensen. Dan kun je ze alleen maar straffen door van ze te winnen. Wat hadden ze de pest erin? Maar ja, nou ja als je er allemaal achteraf op, op terugkijkt... Ja, dan was het allemaal uh, misschien wat overdreven gezegd. Maar ja, er ontstonden wel een aantal momenten in de wedstrijd. Hoe zij ook die wedstrijd bespeelden, uh, gingen liggen. En al, al, al keken naar ze, dan stortten ze te aarde. Ja, en als je dan uiteindelijk wint, dan, dan is daar geen, betere, ja, geen beter gevoel voor te verzinnen als we toen hadden. We waren de betere, we kregen de betere kansen. Ja, en als je dan op een... Ja, een penalty waar je vraagtekens bij kunt plaatsen, achterkomt. Ja, dan is dat moeilijk, maar gelukkig kwam het allemaal goed. En ja, bracht de scheidsrechter een voor een penalty... waar ook net zo goed uh, je toch wel de vraagtekens bij kunt plaatsen. Ja, nou ja, wat was een van de moeilijkste momenten... van een penalty erin schieten natuurlijk. en De druk, enorm hoog achterstand... Halve finale EK. En, ja, dus ik bepaalde ook wel gelijk uh, de hoek voor mezelf... Om, om daar niet over te twijfelen en daarin duidelijk uh, een hoek te kiezen. Ja, toen hadden we wel het idee van nu uh, erop en eroverheen. En, uh, nu zijn ze rijp om, om de tweede te maken. En, en, ja, dat, we kregen daardoor vertrouwen natuurlijk. Wat we eerst niet hadden meer na de 1-0 achterstand... kwamen we terug in de wedstrijd. en, en ja, Uiteindelijk uh, winnen we gelukkig ook de wedstrijd. Met het shirtje van Toon heb ik mijn achterste afgeveegd. Niet voor Toon, want er was nog een van de sportiefste, Maar voor die andere, bah. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk dolle vreugde uh, na de wedstrijd. Het uh, rondje, waar ondanks dat, dat we in Hamburg speelden... waren er toch uh, heel veel Nederlanders. En, en die bedank je. Ja, dan ga je langs de Duitsers en, en ja, de middelvingers en het spugen... en uh, van alles en nog wat... Uh, Krijg je richting uh, je toegeslingerd? En, en ja, dan. dan ja, uh, dat was natuurlijk niet uh, richting Toon uh, bedoeld. Want wat ik al aangaf, Toon was nog uh, redelijk sportief. Uh, was gewoon een. Uh, uiteindelijk had ik dat shutje van Toon in mijn hand. Het was natuurlijk bloedheid, We deden een rondje En het was een soort reactie op uh, het gedrag van de Duitsers. En, en ja, uiteindelijk niet goed te praten met uh, zoveel jaren uh, ouder zijn. Dat. Uh, dat zou je zoon eigenlijk niet willen zien doen. Maar het is gebeurd. En ik heb er toen ook duidelijk mijn excuus voor aangeboden. En, maar dat gebeurde wel. Wat we wilden, uiteindelijk lukt dat. En we rekenen af met, met, met een hoop verleden natuurlijk. En dat bleek ook wel gezien alle festiviteiten die er op dat moment in die avond ook plaatsvonden in Nederland. Dat, dat iedereen daar ongelooflijk van. Van blij van werd en, en dat werden wij ook. Na de overwinning op West-Duitsland werd er in heel Nederland gefeest. Gefeest en gefeest. In één straat kwamen juichende oranje fans en treurende Duitsers elkaar nadrukkelijk tegen. De Nieuwstraat in Kerkrade. die 100 meter verderop die Nooistraat heet. Ja, zo ging dat in 1988, de rivaliteit met onze oosterburen. Ja. Dit is uh, de straat, hè, meneer Wagenvoort? Ja, dit is de, de Nieuwstraat, ja. Of zoals het in Duitsland noemen we de Neustraat, hè? De Neustraat, ja. Daar moeten we even oversteken. Oh ja, we steken even over. Waar gaan we weer hier doen. Hè? Dus de stoep waar wij nu staan is Nederland. Ja. En als we oversteken? Dat is Duitsland. Hier hebben ook die grens gestaan. In de grens staan. eerst waren dat palen met prikkeldraad. Uh, dat in 1988 Nederland dus eh, kampioen werd. Dat was zo'n zo mooi feest. was dat. Hè. Dus, en er staat ergens in, dat zijn ze over de muur geklommen. Ja. Maar hier stond geen muur, heeft nooit een muur gestaan. Een muur tussen Duitsland en Nederland ja. werd gesuggereerd. Ja, ja, ja, maar wij hadden inmiddels hadden we hier leikonblokken. Die waren zo, zo hoog. Waren die. Ja. En daar zijn ze overheen gesprongen. Nou, dan komen we bij een, een kruising en daar op de hoek uh, met een van de andere straten, daar staat een, een wit gebouw. Dit was het Nederlandse café, hè? Ja, dit was het Nederlandse café, ja. ja, ja. ja, ja. En uh, dat was een beetje waar uh, die oranje fans zich verzamelden? De oranje fans, dat was bekend, dat Nederland had gewonnen. Dan hebben ze hier hebben ze gefeest dan zijn en, en gehorst en, en daar waar stond die, die lijk die stonden daar. Ja. Dus die gingen daarin en die kwamen hierin. Even snel de grens over? Ja, even snel de grens over. Daar hebben ze s morgens vier uur gevierd. Hè? Ja, ja. <laughs> maar het ging allemaal wel in een vriendschappelijke sfeer toen? Heel vriendschappelijk. Het was wel in, in de toegangswegen. Daar uh, werd gecontroleerd. Oh, dus ze we stonden wel paraat? Ja, ja. Ze, ja en een hele controle. Hè? Dus, en ze stuurden de mensen terug. Echt waar? Ze mochten hier niet naartoe? Nee, nee, nee. En dan werd, die verder mochten gaan, die gingen dus verder. Uh, die niet agressief leken, die kwamen hier. He. Dus die kwamen hier feesten. Die kwamen hier feesten en die kwamen, er, denk ik, die Duitsers ook wel even een beetje invrijven natuurlijk, he, die, die overwinning. Dat, dat viel mee. Daar, ja? heb ik dus, uh, daar waren dus geen oneffenheden. Nee, ze hebben gefeest, samen gefeest. He. Dus ja, ja, ja. Dus, uh. Hier heb ik de Limburger van, van destijds. Dan hebben we het over 21 juni hein, 1988. Minder dan vijf minuten na de overwinning veranderde de uitgestorven Nieuwstraat in Kerkrade. In een stoet van klaksonerende auto's. Uit de ramen van de auto's staken in een mum van tijd. Vlaggen, oranjewimpels, sjaals, uitgestoken handen naar onbekende voorbijgangers die van harte gefeliciteerd werden. Een enkeling roept schwaaien, maar de meesten zijn door het dolle heen. Ze springen over de muur. Ja, die muur waarover u het heeft. Ze ja, ja. maakten dansjes met in verlegenheid gebrachte Duitsers die dood gewoon proberen te doen door hun hond nog even uit te laten. Ja, ja, ja. ja want een tafereel ja. moet dat geweest zijn? Oh, dat tafereel was vrij vredig hoor, laat ik zo zeggen. Wisten die Duitsers wel een beetje wat ze overkwam? Want ik heb ook wel uitspraken tegengekomen waarbij ze zeiden: Ja, die Hollanders zijn verrukt. Nou, verrukt, dat zeggen ze altijd. Oh ja. Dus als ze. Toen dat met in de grachten was een duidelijke dingen, dat hadden ze dan eigenlijk bij hun nog nooit gezien. Hè. De, die staan op een pleintje, en, uh, op een balkon en zingen en uh, ja, die doen het op hun eigen manier. En ja, Duitsers feesten toch wat anders dan ja, Nederlanders. Nederlanders zijn iets enthousiaster, ja. Dit was oh, Veronica! Zijn we zijn er weer, we zijn er weer op oh, zaterdag. We zijn op zaterdag. stil? We hebben gewonnen. Oh, wat is er? Hai. Ja. We dat gewonnen. we gewonnen hebben vind ik ja, ook fijn, wat hij maar nationalisme nou, is niet nodig. Oké? Okay. Nee. Een feest dus in de Nieuwstraat in 1988, twee jaar later, 1990, was dat wel anders. Ja, dat um, toen ging het toch mis. Het was op de grens en toen werd er overgestoken en toen werd er geslagen. Dit was de eerste ja, serieuze fout van beide kanten. Het was provocerend gedurende een aantal minuten. Want hoe ging dat ook weer toen? Mart Smeets stond voorafgaand aan de wedstrijd hier in deze straat, in de Nieuwstraat. Die stond al hier, ja. Hier, hier op deze hoek. Ja, bij dit café. Ja, ja daar stond Ja, dat, dat weet ik wel. Toen was er al uh, ja, een beetje rotzooi, voordat het begon. Hè. En Mart Smeets die had het toen over dat hij spanning voelde, hè? Ja, dat hij die spoel, voelde. Ja. Het, uh, maar het werd een beetje opgeroepen. Hè. En toen het afgelopen was... ja. Ja, toen was, uh, ja, ja, daar hebben ze dus behoorlijk met knuppels geslagen en zoiets. Hè. Want dat liep danig uit de hand, hè? Ja, dat liep heel uit de hand. Hè. De West-Duitse en Nederlandse politie moesten snel ingrijpen om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand zou lopen. Pflastersteinen vliegen, wilde prügeleien. Erst als verletsten aan Boden liegen gehen, de eenzaatshonderdschaften der polizei dazwischen, treiben die gewalttätigen groepen aan de grensmauer auseinander. Maar toen, in 88 een en al gezonde rivaliteit? Nee, ja, hier was het. Het is niks. Uh, er zijn geen ramen gesneuveld. Niks, niks, niks. Ja, het waren goede nachtbaren. Ja, dat nee, zijn ze nu ook nog. Hè. Ja. Morgen in aflevering 12, het dagboek van Ronald Koeman na de overwinning op West-Duitsland. En het gedicht van Jules Deelder. NOS Langs de Lijn, tot 11 uur met sport en muziek. Dit was een uh, flart van het nummer dat heel erg bij het EK hoort. Uit 1988, Womack and Womack met teardrops. De Nederlandse hockeyers hebben de halve finale van het Hockey World League toernooi in Rotterdam... met 4-3 verloren van Australië. De ploeg van Paul van As speelt nu tegen Nieuw-Zeeland om de derde plaats. Ondanks de nederlaag was de bondscoach niet ontevreden. Goeie wedstrijd gespeeld, uh, vind ik, want uh, we hebben heel veel nieuwe mensen aan het werk gezien en uh, een aantal daarvan uh, bevielen me echt zeer. Uh, dus dat is de winst die we pakken. Ik vind ook dat we op energie en zo uh, nou, uh, zeker niet uh, onderdeden, maar uh, Australië is verder op dit moment ten opzichte van het team wat we nu bij ons hebben. En dat is geen verrassing en uh, daardoor hadden ze een beetje het geluk met die corners aan hun zijde. Uh, ik moet dat nog terugzien, maar eh, alles bij elkaar. Uh, na die 2-2 dacht ik van nou ja, goed. Als wij de 3-2 maken, dan wordt het anders. Maar uh, dat gebeurde niet en uh, ja, heel erg jammer. Maar uh, er zitten heel veel winstpunten in, in ieder geval in voor ons. Kan je dit een gehavend eh, Nederlands elftal dan noemen? Nee, niet gehavend, want er komen er niet zoveel bij. Maar eh, niet heel erg gehavend. En het is niet voor niets dat ik natuurlijk toch ook... Eh, ja, ik moet ook mensen, nieuwe mensen ah, wederom inpassen. Dus, eh, maar en voor wie het eigenlijk het eerste moment is op, op dit niveau om te spelen. Eh, maar gelukkig hebben we nog wel wat achter de hand. Dus dat, eh, nou, eh, ja, dat, uh, dat ziet er goed uit. Het was een uh, kwalificatietoernooi voor uh, de volgende ronde van de World Hockey League. De finale van de World Hockey League, maar ook voor het wereldkampioenschap. Jullie hebben je voor het WK volgend jaar al geplaatst. Uh, Nederland uh, ja, kan bijna de plaatsing voor de finale van de World Hockey League niet meer ontlopen. Uh, was dit voor jou een toernooi om je te kwalificeren, om te zien hoe ver je bent? Of wilde je echt toch die finale halen? Nee, ik wilde nieuwe mensen inpassen, uh, want je kunt niet elk toernooi uh, belangrijk maken. Uh, we zijn gekwalificeerd voor die, voor die, dus dat is ook gelukt trouwens, by the way. En, uh, uh, nee, ik wilde, ik wilde, dit was het uitgelezen moment na die competitie. We hebben ook weinig trainingstijd in kunnen investeren om toch met, uh, met nieuwe gezichten aan de gang te gaan. Dat je de totale selectiegroep ook echt breder maakt met mensen met ervaring die je aan het werk hebt gezien. Het mooie van dit toernooi is, de rest moest zich kwalificeren, dus al die potjes gingen wel ergens over. Zelfs Frankrijk. Die baalden dat ze eraf gingen. Nou, dat is toch mooi. Dus dat is geen weggegooide speeltijd. En, uh, zo we, en omdat wij gedaan hebben wat we hebben gedaan... Uh, met al die nieuwe gezichten, is het voor ons ook geen weggegooide speeltijd. En dat is voor mij de winst. Um, ik heb een goede laatste verdediger gezien, Turkstra. Ja, hij deed het erg goed. Ja. En verder, heb jij nog uh, in je achterhoofd jongens van... nou, die zouden er in Den Haag wel eens bij kunnen zijn volgend jaar? Ja, dat weet ik allemaal niet, maar uh, er waren er meer. Ik denk dat we, uh, goed, we hebben natuurlijk nog wat topspelers die, die, die terugkomen en ook heel heus ingepast gaan worden. Dus uh, nou, daar gaat het om uh, Gerard, uh, dat, we, dat we net weer een stap maakten op het, van het niveau van de Olympische Spelen. En uh, ja, ik ben tevreden met wat ik gezien heb. Australië, uh, was het al top? Australië, dit is hun team. Dus dit is hun team en uh, uh, wat dat betreft, je hebt ook weinig nieuwe gezichten. Uh, Hemmend is erbij, die is al 31 en die was gebaseerd op de Spelen. Dus wat dat betreft uh, uh, is het bekend. En uh, dat doen ze goed, dus je ziet ook, ze zijn erg op elkaar ingespeeld. Terwijl wij uh, natuurlijk toch net even een fractie van een seconde meer nodig hebben. En dat is misschien net het verschil. Vierie verlies, dan zit je er toch dichtbij, ook in het veld gezien? Nou, dat, is het, dat is het meer. Uh, wij zijn niet kansloos en we hebben gehockeyd. En we hadden een plan en we hebben een plan uitgevoerd. En we zijn hier en daar, zeker in de eerste helft... op individuele slippertjes een beetje, een beetje, hebben het een beetje afgegaan. Uh, maar dat is allemaal op te vangen. Dat, is als, dat, is, dat, komt, dat komt allemaal wel goed. Dus uh, ik ben heel tevreden. Dat was de hockeybondscoach Paul van As... in gesprek met verslaggever Gerhard de Groot. Goed nieuws voor de Nederlandse paardensport. De Stichting Nederlands Olympiadepaard... kan de komende drie jaar over 1,2 miljoen euro beschikken... om jonge, talentvolle paarden voor Nederland te behouden. We praten erover met Rob Erens, bondscoach van de Springruiters. Meneer Erens, goedenavond. Goedenavond. Um, kunt u uitleggen waar dat geld nou vandaan komt? Uh, het geld komt, denk ik, op de grote lijnen... uit uh, onze eigen sportbond, de KNS, en uit het NOC-NSF. En, en waarom hebben ze besloten dat dit geld nodig was? Nou, het is gewoon heel moeilijk om goede paarden eigenlijk te, te vinden en daarna ook te behouden. Uh -huh. Er is van het buitenland natuurlijk heel veel vraag naar goede paarden. En daar worden we ook eigenlijk uh, heel hoge bedragen voor betaald. Dus voor ons is het heel belangrijk om de goede paarden die wij hebben, die wij zorgvuldig opleiden om die op een gegeven moment ook uh, in, het, in, het, in ons eigen land te behouden. Ja, nou is voor mij 1,2 miljoen euro onvoorstelbaar veel geld. Uh, maar is dat in de hippische wereld ook veel geld? Nou ja, 1,2 miljoen is natuurlijk heel veel geld. En uh, wat er eigenlijk aan bedragen omgaat uh, voor paarden die toppaden die verkocht worden, is dat natuurlijk niet veel. Uh, het gaat hier ook erom om op een gegeven moment mensen die paden willen aanhouden voor onze sport, voor de Nederlandse sport, uh, dat we die in principe een klein beetje tegemoet kunnen komen. En dat willen we eigenlijk, dat was in het verleden ook zo, dat je eigenlijk een, een, een beetje maatwerk moet kunnen leveren, wat een eigenaar bij wijze van graag wil hebben. Dus het kan zijn dat wij uh, eigenaar, eigenaar tegemoet komen in een onkostenvergoeding, het is natuurlijk uh, in onze sport natuurlijk uh, uh, wel bekend dat het heel veel geld kost om een paard aan te houden, om overal naartoe te gaan, uh, alle kosten wat er daarbij uh, naar voren te komen. Uh, en van de andere kant kunnen we ook zorgen voor uh, een verzekering voor paarden, uh, dat je op een gegeven moment, als er iets gebeurt, natuurlijk niet op een gegeven moment met niks staat. Dus het zijn eigenlijk verschillende punten wat we eigenlijk kunnen aandragen om, om mensen die eigenlijk onze sport een warm hart toedragen, paarden willen aanhouden voor onze stopsport, om je ook een klein beetje tegemoet te komen. Ja. Want raakte de paardenwereld ook een beetje in paniek toen bijvoorbeeld Totilas werd verkocht en Simon, uh, was dat toen een moment dat de paardenwereld dacht, ho, ho, ho? Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, er is natuurlijk uh, elke keer richting een wereldkampioenschap, maar zeker richting een Olympiade is natuurlijk uh, de hele wereld in rep en roer om uh, de beste paarden aan te kopen. En als wij dus uh, de eigenaren tegemoet kunnen komen en dat eigenlijk kunnen weerhouden, dat wij ook kunnen profiteren, uh, hopelijk met nog betere resultaten als vorig jaar met twee zilveren medailles in uh, in Londen dat in ieder geval in, in Rio uh, in 2016 niet met lege handen staan. Dus ja. dat is eigenlijk ons doel. Ja, maar wat, wat gebeurt er, uh, meneer Erens, als er straks... Uh, nou, laten we zeggen... nou, ik weet het niet precies, maar in ieder geval... vele miljoenen worden geboden op een paard... en de eigenaar wil het ja, gewoon echt verkopen. Nou ja, goed, kijk, je kunt natuurlijk nooit niks tegenhouden. Maar als je mooie, duidelijke afspraken maakt... Uh, wat van beide partijen goed is... en je maakt een, een afspraak tot en met bij wijze van spreken een wereldkampioenschap of tot en met een Olympische Spelen, dan uh, is dat paard na de Olympische Spelen ook nog wel uh, veel geld waard. Maar dan zou het misschien wel een reële kans zijn om uh, zo'n paard te kunnen behouden voor het wereldkampioenschap of voor een Olympische Spelen. Ja. Kijk, uh, je hebt natuurlijk nooit alles in de hand. En als iemand onder een contractuele uh, verbindenis uh, onderuit wil, dat kan natuurlijk altijd, maar... Ik denk dat wij toch wel een, een, een zeer padenmijnend uh, land zijn in Nederland. En toch de landenwedstrijden en de Hollandse eer toch nog heel hoog in het vaandel hebben. Dat dat toch nog wel gaat werken, hoop ik. Ja, dank u wel. Het is duidelijk. Rob Erens, de bondscoach van de Springruiters. Tot zover langs de lijn van vanavond. U houdt Nicky Terpstra nog van ons te goed. De Nederlands kampioen wielrennen die komende zondag zijn titel gaat verdedigen. Deze uitzending zit erop. Morgen zijn we er weer vanaf half vijf. Niet met een sportforum, maar met heel veel live sport. Het sportforum is morgenavond. Nu gaat Met het oog op morgen verder met Lucella Carasso. Goedenavond.